5 uur. Radio 1. Het NOS-journaal. Minder treinen door Herfststorm. Doden door bermboom in Afghanistan. Een feyenoord verliest thuis van Heracles. De NS laat morgen minder treinen rijden vanwege de naderende herfststorm. In plaats van elk kwartier rijden de treinen elk half uur. En verder hebben de spoorwegen besloten om de treinen waar mogelijk langer te maken, zodat meer mensen mee kunnen. Het is een voorzorgsmaatregel nu duidelijk is het geworden dat het verkeer flinke hinder van de storm kan ondervinden. Ook de AWB waarschuwt dat er morgen langere files zullen staan. Ook Schiphol verwacht problemen. Een woordvoerder zegt dat er morgen waarschijnlijk vluchten worden geannuleerd en vertraging oplopen. Op de Waddenzee worden ook problemen verwacht. Rederij Doeksen schrapt enkele veerdiensten... van en naar Terschelling, Vlieland en Harlingen. In Afghanistan zijn 18 mensen om het leven gekomen... toen hun bus in de provincie Ghazni op een bermbom reed. Onder de doden zijn 14 vrouwen en een kind. De mensen in de bus waren op weg naar een trouwerij in een naburig dorp. Er zijn ook vijf gewonden. Bermbommen worden vaak gelegd door de taliban... en maken in Afghanistan geregeld doden onder de burgerbevolking. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Friedrich... dreigt met juridische stappen als de Amerikanen... inderdaad mobiele telefoons in Duitsland hebben afgeluisterd. In de krant Beeld am Sontag zegt hij dat afluisteren een misdrijf is. Volgens het weekblad Der Spiegel wordt bondskanselier Merkel... sinds 2002 afgeluisterd door de Amerikaanse inlichtingendienst NSE. En volgens Beeld am Sontag weet president Obama dat al sinds 2010. De chef van de inlichtingendienst heeft Obama in 2010... persoonlijk op de hoogte gebracht, schrijft Bielt. De Amerikaanse president zou afgelopen week tegen Merkel hebben gezegd... dat hij niet van het afluisteren wist. De Zeelandbrug over de Oosterschelde is in beide richtingen dicht geweest... na een ernstig ongeluk. De personenauto botste bij Zierikzee... door nog onbekende oorzaak op een Belgische autobus. Daarbij is de automobilist om het leven gekomen. De inzittenden van de bus bleven ongedeerd. In Veldhoven is een man van 55 opgepakt... op verdenking van het doden van zijn vrouw... werd vanmiddag thuis aangehouden. Hulpverleners konden de vrouw van 55 niet meer helpen. De politie in Veldhoven is een uitgebreid onderzoek gestart. Een groep van tien mensen is gisteravond aangehouden... in het pretpark Walibi in Biddinghuizen. Ze hadden andere bezoekers mishandeld, meldt de politie. De groep drong voor in de wachtrij... en kregen daardoor aan de stok met andere bezoekers. Zeker vijf mensen kregen klappen en trappen, zegt de politie. Die mannen en vrouwen in de leeftijd van 21 tot 29 jaar... zijn overgebracht naar het politiebureau. In Uden zijn vannacht vijf mensen aangehouden omdat ze betrokken waren bij de mishandeling van twee agenten. De politiemannen controleerden vier mannen uit Vechel en een vrouw uit Os. omdat de mannen tegen het stadhuis zouden hebben geplast. Tijdens de controle begon de groep de agenten te slaan. De politiemannen gebruikten pepperspray en raakten lichtgewond. Collega's pakten de vijf op. De organisatie Federatief Joods Nederland doet aangifte tegen een galerie in Amsterdam... vanwege de verkoop van het boek Mijn Kampf van Adolf Hitler, meldt NRC Handelsblad. De verkoop van het boek is sinds 1974 verboden vanwege het haatzaaiende karakter. De eigenaar wijst erop dat het boek op internet vrij beschikbaar is. Bovendien vindt hij dat het bij zijn collectie past. De galeriehouder verkoopt kunst uit de nazietijd, uit de Sovjet-Unie... ten tijde van Stalin en uit het China onder Mao. In de eredivisie heeft Feyenoord verzuimd te profiteren... van het puntverlies van de concurrentie. De Rotterdammers verloren in de Kuip met 2-1 van Heracles Almelo. Graziano Pelle kreeg in de slotfase een rode kaart. Peck Zwolle ging in eigen huis onderuit tegen AZ. En de club uit Alkmaar won met 2-0. En eerder vanmiddag lukte het PSV niet om de koppositie... in de Eredivisie over te nemen. In Kerkrade verloren de Eindhovenaren met 2-1 van Rode JC. En Vitesse Groningen is om half vijf begonnen. En wie dat duel wint, is de nieuwe koploper. En dan wat weer. Komend etmaal dus veel wind. Het waait fors. Aan zee staat een stormachtige windkracht 7 tot 8. En verder wisselend bewolkt en enkele buien mogelijk met onweer. Morgen dan in de ochtend stormkracht 9 of 10 en het wordt dan een grap of 15. Aan verkeersinformatie. Er staan twee files, eentje bij Rotterdam op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland... tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam Centrum, 4 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd, daardoor zijn er twee rijstroken dicht. En op de A28 van Hogeveen naar Zwolle tussen knooppunt en Hogeveen en Zuidwolde, 5 kilometer. Bij Zuidwolde is de rechte rijstrook dicht. Hey ZZP'er!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 Eén van de twee kan koplopen worden. Moet er wel gescoord worden, Richard? Is gebeurd Hugo. Het is Havenaar die zijn derde van dit seizoen heeft gemaakt. Een kobbel uit een corner vanaf de linkerkant van Piazzon. En Havenaar met zijn lengte kwam boven iedereen uit. En de bal ging tegen de touwen binnen. En zo staat Vitesse dus in de eigen Gelderdoom met 1-0 voor tegen FC Groningen. Een grote lach ook op het gezicht bij Mirab Jordania. Boven hier in de nok van het stadion. Gewoon aanwezig. Geen eigenaar meer van Vitesse. Maar hij is er dolgelukkig mee. Want de thuisploeg staat voor en het is dik verdiend. Want zij zijn tot nu toe tegen FC Groningen de betere ploeg. De 10 kilometer in Tial van de NK afstanden, Sebas... Met Bob de Jong in de baan, zesvoudig Nederlands kampioen op deze afstand. Ook meervoudig oud wereldkampioen op de 10 kilometer olympisch kampioen van Turijn, 36 jaar jong. Hij rijdt tegen Jan Blokhuizen die overstapte van TVM naar de Corendon ploeg. Tot nu toe is het een aardig duel, ze hebben er bijna 4 kilometer op zitten. En uh, omste beurten nemen ze eigenlijk het initiatief in deze 10 kilometer rit. Ze waren net bij de vorige doorkomst, waren ze, dat was na 4 kilometer, nog ietsje langzamer dan Aljef. Van de Kieft en ook na 4400 meter is het verschil in het voordeel van Van de Kieft. Maar lopen Bob de Jong en Jan Blokhuizen wel in op het schema van de beste tijd tot nu toe? Gaat de Chinese tennister Nali stunten in de finale van de WTA Championships tegen Serena Williams, Mark Brasser? Ja, dat moeten we nog even afwachten. Henry, er is pas één game gespeeld in de tweede set. Een heel erg lange game. 11 minuten en 48 seconden duurde die maar liefst negen keer was het juice, Twee breekkansen waren er voor Nali. Maar het was de service game van Serena Williams. En die haalde ze uiteindelijk toch nog binnen. Ja, er komt iets meer agressie in het spel van Serena Williams. Iets meer emotie ook bij de Amerikaanse. Ja, en dat zal ze ook nodig hebben tegen Nali. We hebben net de cijfers van de eerste set gezien. Ja, de verhouding winners onnodige fouten. Zeg maar in de plus bij Nali. En dik in de min voor Serena Williams. Williams en dat zegt genoeg. 1-0 in de tweede set... in het voordeel van Serena Williams. Eerste set 6-2 in het voordeel van Nali. Feyenoord, Heracles, Almelo. Rust 1-1. Eindstand 1-2. 0-1 Nelom. Eigen doelpunt 1-1 Boetius. 1-2 Rosheuvel. Rood voor Pelle in de 89e minuut. Ook Feyenoord heeft dus de kans om bovenaan de redivisie te komen niet gepakt. Trainer Ronald Koeman moet dus ongelooflijk boos zijn op zijn ploeg. Nou, boos... Ja, uh, voetbal uh, bestaat uit uh, het benutten van kansen. Ja, als je binnen zes minuten twee keer alleen voor de keeper staat en uh, je scoort daar niet uit en uh, later zelfs nog een keer, laat ik zo zeggen twintig minuten van de wedstrijd hebben we vier open kansen gehad en uh, wederom, want dat was ook vorige week, maak je niet de call. Ja, dan uh, kun je iets onrustiger worden en dat werden we. Uh, het is altijd moeilijk, hè? want uh, we, worden, uh, we worden naar voren geschreeuwd. Iedereen uh, ziet deze situatie waar je kunt, uh, kunt eventueel kunt staan bij een overwinning. Nou, en dan moet je rustig blijven, moet je vanuit de organisatie blijven spelen. En, en dat hebben de tweede helft minder gedaan. En later nog gewisseld om alles of niets te spelen. Uh, maar daar ontstonden eigenlijk uh, geen kansen meer uit. Gek eigenlijk, hè? De, de, ja, die hele competitie is gek. Uh, want een betere motivator had je niet nodig. Nee, maar ja, ik ben niet de enige trainer die, die dan zegt van... Uh, ja, hoe kan het, uh, we krijgen de kans om bovenaan te komen. Iedereen laat het liggen en wat dat is, uh, weet ik niet. Maar uh, ik vind dat grotendeels te wijten bij ons aan uh, het rendement... wat we uit kansen halen en niet uh, uit kansen halen. Want je uh, zoveel kansen krijgt in, in, in twee wedstrijden... en je maakt uiteindelijk drie calls. Dat is veel te weinig uh, voor, het, voor het feit dat je dan mee wilt doen. Naarmate, nogmaals, naarmate de wedstrijd vorderde, werd het, uh, speelden we niet meer met onze hoofd, uh, wel met onze hart. Maar dat is niet voldoende. Je legt zelf het bruggetje al naar het hoofd, het hoofd van Pellen. Uh, hij krijgt rood vanwege een, uh, een kopstoot. Uh, wat vond jij? Wat vind jij? Daarvan ben je boos op hem. Ja, tuurlijk. Als ik, uh, ik heb de beelden nog niet gezien. Als ik uh, daaruit constateer dat, uh, dat het bewust is... Dan, uh, dan zal hij ook door de club aangepakt worden. Nou, dat ga je constateren, kan ik je vast vertellen. Nou, Dan zal hij uh, door de club aangepakt worden. Het beter geïrriteerd kunnen zijn over zijn matige spel vandaag. Dat zei Ronald Koeman. Feyenoord verzuimde dus eerst te staan na vandaag. In elk geval na de wedstrijd van Feyenoord. Datzelfde deed Peck thuis tegen AZ. Want Peck verloor met 2-0. Pas tegenover in gesprek met de winnende coach. AZ-trainer Dick Advocaat. Ben trots. Is dat misschien wel het woord dat erbij past? Dat je na nou zo'n moeilijke week eh, toch gewoon een goed resultaat had hier? Nou, tegen natuurlijk een vervelende tegenstander. Die vorige week heel veel zelfvertrouwen heeft gewonnen. Met 6-7 in de van der Haag. En uh, We weten dat als je ze laat voetballen. Dat ze goed kunnen spelen. Nou, dat hebben we vandaag uh, geprobeerd weg te halen. En zelf uh, via de tegenaanval een goal, goal te maken. En, uh, nou, ik kwam niet in, niet in het spel. Waardoor we gaandeweg de wedstrijd meer de controle kregen. Um, maar had je eigenlijk. Um, misschien was je wel bang geweest voor een wat moeilijkere middag, een wat andere wedstrijd, na die zware reis en alles wat er over gezegd en geschreven is? En nu kun je makkelijk zeggen dat het was uur vliegen. Dat is Am Amsterdam, Florida of Amsterdam, New York. Dus het, het was wel een eindweg. Moet je ook, ook nog twee uur in de bus hier naartoe? Ook dat nog, maar we hebben bewust er niet over gesproken. We hebben gezegd, joh, jullie hebben genoeg tijd gehad om te rusten. En, uh, geen excuses. En, uh, ik heb ze ook niet gehoord. Dus dat is de truc. Dat trappen ze de volgende keer niet meer in. Nee, maar zover zullen we waarschijnlijk niet meer gaan, denk ik. Dus dan is het eigenlijk een hele uh, verrassend mooie middag voor AZ. Is dat dan het verhaal? Ja, verrassend, want uh, ze zijn geloof ik thuis nog ongeslagen. En uh, zij konden zij kon een slag slaan op ons met, punten, met vijf punten voorsprong. Of wij kwamen erbij. Dus in de uitwedstrijd winnen, dat zie je sowieso, is vandaag de dag heel belangrijk. Heb je het gevoel dat het een beetje naar je hand komt te staan al met AZ? Nou, de, kijk, uh, ik ben tien dagen bezig, maar de werklust die is bij iedereen aanwezig. En ik zeg altijd: als je werklust hebt, dan komen we op een gegeven moment je eigen kwaliteit ook bovendrijven. Maar als je als team hard werkt, dan komen de resultaten ook. Als je kwaliteiten boven komen drijven en je pakt punten... en je staat hoog op de ranglijst zo ineens... dan gaan ook mensen praten... goh, waarom zouden jullie eigenlijk geen kampioen kunnen worden? Nou, dat is een beetje overdreven hoor. Dat zal ik vast zeggen. Laten we op het einde kijken waar we staan. En dan, uh, dat is het belangrijkste. Ja, dat begrijp ik wel dat je dat zegt. Uh, maar tegelijkertijd, je staat er wel nu. Tuurlijk is dat de realiteit. Ja, nu staan we er. Vorig jaar stond ik ook drie kwart van het seizoen bovenaan. Maar op het einde niet. En daar, daar gaat het om. Daar wordt nog niet over gesproken de komende tijd bij jullie. Daar is een verbod op. Nou, een verbod niet, nee. Maar dat lijkt me niet verstandig. Nou, dan zeggen wij het maar. AZ staat met evenveel punten als koploper Twente... nu op de derde plaats met 19 punten uit 11 gespeeld. Sebastian Timmerman, de Nederlands kampioen. 10 kilometer, daar moeten we nog een dik kwartier op wachten. Wordt het misschien Bob de Jong? Het zou kunnen. Twee jaar geleden werd hij het voor het laatst. Vorig seizoen uh, moest hij die titel laten aan zijn ploeggenoot Jorrit Bergsma. Maar toen Bob de Jong het werd. Twee jaar geleden reed hij 12.57. 29. En dat is nog altijd het zogenaamde kampioenschapsrecord. En Bob de Jong rijdt met nog twee ronden te gaan. Binnen dat schema 11.52.51 komt hij nu door. En dan zit hij er ook drie seconden binnen maar liefst. Dankzij zijn ronde van 30,4 seconden. Ongeveer de halve race van de 10 kilometer kon zijn tegenstander Jan Blokhuizen met Bob de Jong mee. Maar toen moesten Jan Blokhuizen afhaken. Gingen de rondetijden bij Blokhuizen omhoog. Het is niet een enorme sprong waarmee die rondetijden omhoog zijn gegaan. Maar Bob de Jong ging te snel voor Jan Blokhuizen. Daar komt hij weer aan. Bob de Jong. 36 jaar dus. Deed in 1995 al mee aan de Nederlandse kampioenschappen afstanden. Altijd op de 10 kilometer een medaille behaald. Dat gaat vandaag weer gebeuren. Maar wat wordt de kleur? Bij het ingaan van de laatste ronde met 12.22 57 zit hij Zo'n 4 seconden binnen dat kampioenschapsrecord. Hij versnelde ook weer vier tienden zojuist van de rondetijden af. Kortom, hij rijdt weer een dijk van een 10 kilometer. En hij let, legt de lat heel hoog voor Jorrit Bergsma en Sven Kramer. Want hier komt Bob de Jong en die gaat een geweldige 10 kilometer neerzetten. Beëindigen in 12... 52-31. En dat is de derde tijd ooit gereden in Tjalf. Door Bob de Jong. Op deze 27e oktober. En daar is hij terecht heel, heel blij mee. Jan Blokhuizen komt net niet binnen, binnen de 13 minuten. 13.024, wel tweede, want hij was sneller dan Arjen van der Kieft, maar het betekent dat Jan Blokhuis ook net geen persoonlijk record rijdt. Dat gebeurde in de schaduw, ver ver in de schaduw van Bob de Jong, want hij heeft een dijk van een 10 kilometer neergezet. Nogmaals, de derde tijd hoort in Tijalf. en dan krijgen we nog de laatste rit, dat titanenduel tussen Jorrit Bergsma en Sven Kramer. Zij gaan zo klaarstaan, en hopelijk worden dat ook 13 mooie minuten, of iets minder, want zo zo lang deed Bob de Jong erover. 12, 52, 30 dus. Groningen staat achter in Arnhem tegen Vitesse. En als ik Erwin van der Looy was, de trainer van Groningen, wist ik het wel. Die geweldige jonge speler, Sivkovic, erin brengen. Die heerlijke spits, toch, Richard? Ja, ja, ja. ja, absoluut. Dat is een goede speler, inderdaad. Ik verwacht hem misschien ook nog wel in de tweede helft. Maar uh, het is al rust, geen enkele uh, minuut erbij. 1-0 e voor Vitesse. Een uh, doelpunt van Mike Havenaar, dus een kopbal bij de tweede paal uit een corner van Piazzon. En Erwin van der Looy, hij zal inderdaad wat moeten doen. Ik zou maar gewoon wat risico nemen, want ook FC Groningen kan het natuurlijk nog vanmiddag gewoon bovenaan komen... in die hele rare eredivisie. Vooralsnog valt er niet veel op af te dingen, hoor. De voorsprong van Vitesse, want zij hebben het aanvallende voetbal gespeeld. Zij hebben de kansen gecreëerd. Piazzon, Ibarra, Atsu en dus Havenaar met de kopstoot. En zo leidt Vitesse halverwege tegen FC Groningen met 1-0. En nu? Zullen we anders gewoon muziek doen? Tennis? We gaan tennissen. Mark Brasser, Nali tegen Serena Williams. Ja, drie games gespeeld in de tweede set. En de wedstrijd kantelt uh, in het voordeel van Serena Williams. Uh, had het lastig in de openingsgame van deze tweede set. Kreeg er in twee breakkansen tegen. Die overleefde ze. Ja, en toen brak ze in de tweede game de service van uh, Nali. Twee breakkansen in die game voor Serena Williams. Twee keer surf en volley van Nali. Nou, de eerste keer werkte ze dat breakpoint nog weg, Nali. Maar ja bij de tweede weer surf en volley. Dus misten ze de stopvolley. Het werd daardoor 2-0 voor Serena Williams. Ja En dan zie je dat de Amerikaanse vertrouwen krijgt dat er surf meteen beter gaat lopen. Dat ze voelt dat ze gewoon ja, deze wedstrijd kan gaan winnen. Dat ze er in ieder geval een derde set van kan gaan maken. Er kwam een hele goede game daarna. Een hele goede service game van Serena Williams. Een love game. En die won ze uh, dus. En uh, daardoor is het nu 3-0 in het voordeel van de Serena Williams. Wedstrijd nog lang niet uh, beslist. Ja, dit toernooi. De mannen hebben hem ook. Dat is in uh, november in Londen. Van 4 tot en met 10 november. Roger Federer had vandaag een belangrijke stap kunnen zetten op weg naar dat toernooi. Had zich kunnen kwalificeren. Had hij wel het toernooi van baan moeten winnen. Daar speelde hij vandaag in zijn, in zijn ja, eigen land. Hè. In Zwitserland speelde hij de finale tegen Juan Martín Del Potro. En helaas voor hem en ook voor jou Henry. Verloor Roger Federer die finale in drie sets van Del Potro. En dus moet Federer volgende week in Parijs. Waar nog een groot toernooi is. Zal die punten moeten gaan halen. Om zich uiteindelijk te kwalificeren voor dat eindejaarstoernooi. Waar ook bij de mannen de beste acht spelers aan uh, mee mogen doen. 3-0 in de tweede set. In uh, de Sinan Erdem Doom. In het voordeel van uh, Serena Williams. In Istanbul. Ze leidt dus met uh, 3-0. De eerste set gewonnen door Nali 6-2. Ik gun het Del Potter van hart hoor, Mark. <laughs> Jij ook toch? <laughs> ik ook hoor. Okay. Ja hoor. <laughs> Marit Leenstra werd vanmiddag Nederlands kampioen op de 1000 meter. 1.15.38 was een razendsnelle tijd. Het betekent een kampioenschapsrecord. Bert Maalderink praat met Leenstra. Ja, gefeliciteerd met je titel. Maar wat een geweldige tijd zeg. Ja, dankjewel. Uh, de opening ging vast, wel best wel goed. Ik weet niet eens wat voor opening ik had. Maar toen die eerste ronde, het kwam ik op een kruis en ik zag die tijd schrokken een beetje. Het was harder dan ik had verwacht. En, uh, het werd een beetje wild, maar ik kon toch nog goed de snelheid houden. Dus uh, ja, heel blij mee. Ja, Daar ging het jou een beetje om, hè? want je hebt je keurig geplaatst op de 500 meter, keurig geplaatst op de 1500 meter. Maar het ging ook om een titel, hè? of een podium. Ja, zeker. Het podium loont. En uh, de, ja, de eerste twee dagen niet het podium. En ja, inderdaad wel, wel uh, die wildcup tickets binnengehaald. Maar goed, het is wel een NK waar je graag ook echt mee wil doen om de prijzen en ja, want zo afgesluiten dit weekend is wel een fijn gevoel. Dan heb je drie afstanden gereden: 500, 1000 en 1500? Zijn dat ook de afstanden die je dit jaar waar je mee verder gaat en voor de rest niks? Ja, 10% natuurlijk erbij. Maar naar de 3 km heb ik dit jaar helemaal nog niet gereden. Ik heb geen idee hoe ik daarvoor sta. Wil je dat ook helemaal? als ik zie hoe hoog het niveau ook op de 3 km is dan moet ik mezelf wel heel veel verbeteren. En uh, als ik dan kijk hoe het vorig jaar op de drie kilometer ging dan denk ik dat dat nu niet uh, mogelijk is. Dat ik daar echt meer op moet trainen. En het zou dan denk ik toch ten koste gaan van uh, de kortere afstanden. Dus uh, dit jaar niet, nee. Dat betekent ook geen allround toernooi voor jou of zoiets. Het is gewoon uh, de blik op Sochi op deze afstanden? Uh, nou, het round is pas helemaal uh, na de Olympische Spelen. Dus uh, ja, wellicht uh, kan ik er nog altijd naar kijken wat ik dan ga doen. Maar tot uh, Sochi uh, tot de 1500 meter denk ik. En is dit nou jouw afstand? Is de 1000 dat is hem? Of denk je nog van nou die 1500 meter die kan ik er nog wel bij trekken? Uh, Na nou, het begin van het jaar begin ik al sterk op 1000 meter. Maar dan blijkt meestal dat ik uh, internationaal in de opening tekort kom. En op de 1500 meter kan ik dat dan. Heb ik weer nog de tijd om dat te compenseren? Dus meestal ben ik internationaal de 1500 toch beter. Dat was Marit Leenstra na de 1000 meter voor vrouwen. Slotafstand daar in Heerenveen is de 10 kilometer. Met nu de slotrit, Sebas. Sven Kramer versus Jorrit Beresma. Jorrit Beresma is de wereldkampioen op deze afstand. Is ook de titelverdediger. Vorig jaar werd hij voor het eerst Nederlands kampioen op deze afstand. En Sven Kramer werd vier keer Nederlands kampioen op de 10 kilometer. Maar de laatste keer was al wel weer in het vorige Olympische seizoen. Daarna ontbrak hij een keer vanwege die blessure in dat na Olympisch jaar. Keer derde. Vorig jaar deed hij niet mee. Liet hij de 10 kilometer voor wat het is. Het is een echt duel in de beginfase. Ze hebben er 3600 meter op zitten. Ze zijn aan elkaar gewaagd. Ze rijden veel. En vaak naast elkaar. Vaak zie je dat de rijder, en dat gebeurt nu ook weer... die zeg maar de binnenbaan heeft bij het passeren van de finish... ook de iets betere rondetijd heeft. In dit geval was dat Jorrit Bergsma. Betekent natuurlijk ook dat ze elkaar opjutten. Tijalf moedigt deze twee natuurlijk ook fel aan het publiek wat er is. Er is niet heel veel publiek, maar ik heb het ook wel eens leger gezien... In dit, aan het begin van het seizoen. En daardoor zijn ze nu ook al zo'n drie seconden sneller allebei... dan Bob de Jong was in de vorige rit. Nu weer Kramer. Inderdaad, de man in de binnenbaan. Dus ook de man met de snellere rondetijd. En dus ook de man met de voorsprong na, met 1578 na 4 kilometer betekent al 3,5 seconden sneller dan Bob de Jong. En betekent ook, dat betekent ook dat Sven Kramer maar een dikke seconde rijdt. Boven zijn eigen koor. Een tijd uit februari 2007 1249 88. Nu komt Jorrit Bergsma weer terug in de binnenbaan. Maar nu heeft Kramer toch nog een licht voordeel in de buitenbaan. 30-6 voor allebei met nog 14 ronden te gaan op deze 10 kilometer. En Sven Kramer heeft een voorsprong opgebouwd inmiddels van 3 seconden en 64 honderdste op het schema van Bob de Jong. En rijdt iets meer dan een seconde boven zijn eigen baanrecord. En dit neem ik nog heel even mee, want nu gaat Kramer naar de binnenbaan. En je zag aan het einde van de kruising dat hij al doorversnelde. Dat hij al naar de achterkant reed van de Jorrit Bergsma. En in de binnenbaan probeert hij nu het verschil verder op te voeren. Dit is een moment waarop Bergsma mee zal moeten met Sven Kramer. Kijk, 34 Inderdaad voor Kramer. Twee tienden sneller dan de ronde hiervoor. 30-8 voor Bergsma. Nu moet Jorrit Bergsma let gaan zijn. Nu moet hij meegaan met Sven Kramer. Die ondertussen nog maar zeventiende langzamer rijdt dan zijn eigen baanrecord. Irakles boekte een historische overwinning vanmiddag in de Kuip. De man die Feyenoord de das omdeed was Michael Rosheuvel. Hij scoorde en werd de matchwinnaar. Dat was een heel mooi moment. De bal bleef stil liggen in de 16. Ik dacht niet nadenken en gewoon uithalen. Lekker hè? Het is een heel mooi moment voor ons en voor de club supporters. Als je hier, de eerste keer in de geschiedenis als je, als je dan in Rotterdam wint. Het is een heel mooi gevoel voor ons. Zijn jullie in de wedstrijd gegroeid? Want eh, ik vond eigenlijk dat jullie steeds meer bosje vooruit konden doen in deze wedstrijd, steeds meer het gevoel kregen. Hé, het is allemaal niet zo moeilijk als we vooraf hadden gedacht. Nou, want het eerste kwartier had het best wel lastig. want ja, Dan gaat het publiek achter staan en dan uh, gaat fijn wat stormen. Maar uh, zijn we zijn ook af en toe door het oog van het gekropen. En uh, ja, gedurende de wedstrijd hadden we wel het gevoel dat we hier wat uh, konden uh, ja, wat halen. Want hoe beleef je die, die tweede helft? Fijn dat het gaat alles of niet spelen. Hey, jullie staan met de rug tegen de muur, maar zijn eigenlijk nog veel gevaarlijker. Ja, nee, er uh, viel dan op dat moment uh, veel ruimte achter de verdediging. Dus uh, konden wij af en toe in de counter uh, heel gevaarlijk worden. En dan gelukkig hebben wij uh, ja, het best wel goed afgestraft. Ja, uiteindelijk maak je die derde niet. Het was eigenlijk nog wel, nog, eigenlijk nog wel verdiend geweest natuurlijk. Ja, zeker. Als we de derde maken, is het uh, helemaal klaar. Maar tot uh, dat moment bleef het best wel spannend. Maar ja, we komen dan met tien man. Dan krijgen we het uh, steeds moeilijker. Voel je die spanning ook in, uh, in het veld? In, in die slotfase, als jullie eigenlijk met die rug tegen de muur staan? Ja, tuurlijk. Uh, je ziet, hun uh, gaat dan heel opportunistisch spelen. Met de lange bal. En uh, wij moeten dan uh, zorgen dat we rustig blijven. En dat zijn we op, dat moment, op die momenten zijn we het gelukkig wel gebleven. Ja, je bent het nu nog. De trainer staat hier heel rustig. Jij staat hier heel rustig. Ik denk, nou, er komt een explosie van vreugde. Maar dat valt mee, hè? Ja, je moet, uh, je moet gewoon rustig blijven. Om, om... Hoeft niet hoor. Nee, ondanks alle momenten gewoon uh, heel nuchter blijven. Het was wel leuk in de kleedkamer net, denk ik. Ja, dat wel. We hebben een klein feestje gebouwd. Dus uh, mag ook wel naar zo'n overwinning. En het moest, hè, om nog even terug te komen in de serieuze modus. Want uh, uh, bovenin wint niemand, maar onderin wel. Ja, tuurlijk. Uh, zoals gisteren hebben onze concurrenten hebben dan ook wel punten gepakt. En uh, ja, wij wisten dan uh, dat we vandaag heel scherp aan de wedstrijd moesten beginnen. En gelukkig hebben we terug uh, omgezet in de winst. In die rijden nog twee mannen. Kunnen zij Bob de Jong afhouden van de Nederlandse titel op de 10 kilometer, Sebas? Ja, daar lijkt het wel op. Want drie seconden is het verschil in het voordeel zojuist van Sven Kramer. En het loopt nu wel iets terug met een tiende van een seconde... door een rondje 30-9 van Kramer. Die na een hele uh, snelle versnelling... Van een halve seconde dat toch een beetje heeft moeten bekopen. Alhoewel de rondetijden liepen daarna ietsje op met een paar tienden van een seconde. Het leek wel alsof die Bergsma weer even terug wilde laten komen. Dat deed de, die andere vries, Jorrit Bergsma, deed dat dan ook. Die reed trouwens gisteravond in Deventer gewoon nog even marathon tussendoor. Werd hij vierde, een wedstrijd in de KPN Cup. En nu rijdt hij hier de 10 kilometer, zevenronde nog te gaan. En de versnelling weer van Sven Kramer in de binnenbaan. Kijk, 30-2, e van een seconde is er weer af. En zo legt Sven Kramer weer de druk bij Jorrit Bergsma die nu mee moet... Met Kramer 9.16.48. Het verschil met Bob de Jong neemt weer toe. Na 3,3 seconden. En het verschil met het barecor is nu. Twee tiende van een seconde. In het voordeel van Sven Kramer. Dat barecor van hem. Is trouwens ook de snelste 10 kilometer. Die ooit gereden is. Buiten de hooggelegen banen. De snelste banen ter wereld. Salt Lake City en Calgary. Daar komt Sven Kramer weer aan. Hij houdt zich niet in hoor. Aan het begin van het seizoen. Op deze 10 kilometer. Het gaat om eer en glorie. En Bergsma komt nu weer terug, want reed het afgelopen rondje waarin hij dus de binnenbocht had naar de kruising, reed hij weer twee tienden sneller dan Kramer. Maar de geschiedenis herhaalt zich. Kramer rijdt op de kruising weer richting dat wat donkere groene pak van de bandploeg met het oranje, het pak van de wereldkampioen, het pak van Jorrit Bergsma en de nummer twee van het WK van vorig seizoen in Sochi leidt nu weer op de baan. En die nummer twee was Sven Kramer die Olympische revanche wil gaan nemen in Sochi. Revanche voor vier jaar geleden. Kramer leidt nu met zo'n drie tienden van een seconde ze hebben dezelfde rondetijd, ten opzichte, uh, of dezelfde rondetijd als elkaar 10 minuten en 18 seconden en 500ste deed Kramer er net over. Nog altijd 17e binnen het barecord. Er wordt hier geschaatst op hoog niveau het hele weekend al. Bijna alle kampioenschapsrecords gingen eraan. Behalve op de 1500 meter bij de heren. In de breedte was het een heel hoog NK. De Nederlandse schaatsers zijn heel goed uit de zomer gekomen. Zo ook Kramer, zo ook Bergsma. Bergsma met een tiende sneller in deze ronde. Maar Kramer leidt nog altijd. Op de baan. Het is een prachtig duel om naar te kijken. Nu weer Kramer die op de kruising met nog 3,5 ronden te gaan. Weer naar Bergsma toe kan rijden. Dat doet hij al snel. Dat doet hij al snel. Want weer zit hij daar aan het einde van de kruising al naast. Weer komt daar die extra versnelling door de binnenbocht. Weer stuift hij nu weg bij Jorrit Bergsma. En je hoort het in de hal. Iedereen ziet die nieuwe demarrage van Sven Kramer. Iedereen gaat al staan. En wat een verschil nu in één keer door Kramer. 29,7. Eén seconde rijdt hij van zijn eigen Schema af. 57 voor Sven Kramer. Wat een prachtige doorkomsttijd. 11, 18, 57 moet ik zeggen. Wat een prachtige doorkomsttijd. En nu lijkt Bergsma gezien. Nu lijkt Bergsma geklopt. En zoals Kramer eerder dit toernooi op vrijdagavond al even Jan Blokhuizen versloeg. En als andere concurrent op de 5 kilometer gaat hij dat nu ook doen met Jorrit Bergsma. Hij pakt hem beet en hij zet hem in de hoek. En hij zegt dit is je plek. 29,5 seconden is dit rondje weer van Kramer. Weer 2. Tiende eraf. 11.48. 11 is de doorkomsttijd. En dan zit hij gewoon twee seconden dik binnen het barecord. Dit is de beste 10 kilometer. De snelste 10 kilometer die er ooit is gereden. Buiten Calgary en Salt Lake City. De 10 kilometer waar Sven Kramer mee bezig is. Hij moet nog 400 meter. En dan uh, is hij er. Dan zit deze 10 kilometer erop. En Sven Kramer heeft er even laten zien uh, hoe je die rijdt. Weer 3 tienden sneller in deze ronde. 12.6. 17.34 voor Sven Kramer. En Jorrit Bergsma rijdt inmiddels al op zo'n 5 seconden achterstand van Kramer. Bergsma de kruising op. Kramer aan de overzijde alweer de kruising af. En door de laatste buitenbocht heen. Wat heeft hij gespeeld met Jorrit Bergsma? En wat is die goed de zomer uitgekomen? 27 jaar. Sterker dan ooit misschien wel. In het barecourt hier in Tijalf. Nederlands kampioen. 12.46. 96. En het gebaar naar het publiek. Zo, dat heb ik gefixt. 12,52,27 de eindtijd van Bergersma. Die daarmee tweede wordt. En even kijken. Nee, hij was natuurlijk niet sneller dan het oude barrecourt. Bergersma, tweede. Bob de Jong, derde. Hetzelfde podium als op de 5 kilometer. Waar Sven Kramer weer even heeft laten zien dat hij de allerbeste schaatser is van de wereld. Op in ieder geval de 5. En momenteel ook op de 10 kilometer. Wat een show geeft hij hier weg. 12,46,96. Dit weekend wordt beëindigd met een barrecourt in Ingeveen. Het is radio 1. Schaters weten alles van timing. Het is precies half zes. Mark Visser. De NS laat morgen minder treinen rijden. vanwege de naderende herfststorm. In plaats van elk kwartier rijden de treinen elk half uur. En verder hebben de spoorwegen besloten. om waar mogelijk. de treinen langer te maken. zodat meer mensen mee kunnen. De ANWB verwacht morgen in het hele land. meer en langere files. En ook Schiphol houdt rekening met problemen. Een woordvoerder zegt dat er morgen. waarschijnlijk vluchten worden geannuleerd. en vertraging oplopen. Een Soenitische groepering in Iran heeft de verantwoordelijkheid opgeheist voor de aanslag waarbij vrijdag 17 grenswachten om het leven kwamen. De aanslag was volgens de groepering een wraakactie tegen de behandeling van Sunnieten in het door sjiieten geleide Iran. En ook zou het een protest zijn tegen de steun van het bewind in Teheran aan de Syrische president Assad.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 Marco Verhoef, met nog een enkele bui, maar het wordt geleidelijk aan droog. Dat is uh, niet van lange duur, want in de loop van de nacht neemt de kans op regen weer toe. En niet alleen dat, in de loop van de nacht gaat ook de wind alweer toenemen. Aan het eind van de nacht waait het stormachtig langs de kust met windkracht 8. En morgenochtend bereiken we al vlot de windkracht 9 en dan hebben we een echte storm te pakken. In de loop van de ochtend misschien zelfs even een kleine windkracht 10, met name in het noordwestelijk kustgebied. Tot het begin van de middag, want dan gaat de wind langzaam weer afnemen. Nou, die gemiddelde wind is niet het enige waar we mee te maken krijgen. Nog veel belangrijker zijn de zware tot zeer zware windstoten. In het zuidoosten van het land 75 tot 100 km per uur. Een groter van het land zit rond die 100. En in het kustgebied tot 120, misschien zelfs wel 130 km per uur... in het noordwesten. Nou ja, dan in de loop van de middag dus langzaamaan rustiger weer. Het is dan wisselend bewolkt met een enkele bui en het is 15 graden. Vanaf dinsdag rustiger herfst weer, veel minder wind. Nog een enkele bui, ook periode met zon. Overdag is het dan 12 graden. De nachten worden flink kouder. ANWB Verkeersinformatie. Er staan twee files, allebei in de buurt van Rotterdam. Op de A16 van Breda naar Rotterdam... voor knooppunt Terbrechtseplein, 2 kilometer. Die file staat op de parallelbaan. Dat heeft te maken met de wedstrijd Feyenoord in Raakles. Op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland... 5 kilometer tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam Centrum. Daar is een ongeluk gebeurd... en daardoor is bij Rotterdam Centrum de rechte rijstrook dicht. Radio 1, NOS langs de lijn... Het laatste half uur in Arnhem is de tweede helft begonnen. Richard van der Maden. Vitesse op 1-0. Anderhalve minuut zijn we bezig in de tweede helft. En Vitesse dus op dit moment virtueel koploper. Ja, hier geen windstoot in de Gelredoom. Want het dak zit potdicht. Truitje aan op de perstribune. Het is allemaal comfortabel. Ook voor de spelers die er een redelijke wedstrijd van maken. Vooral Vitesse laat bij een heel aardig positiespel zien. Zoals eigenlijk al het hele seizoen. Zeker in thuiswedstrijden is dat het geval. Maar het is natuurlijk wel pure armoede als Vitesse straks bovenaan staat. Want ook de ploeg van Peter Bos heeft dit seizoen al wedstrijden verloren... Van van bijvoorbeeld RKC, van Aardu Den Haag en ook van Feyenoord om compleet te zijn. Vitesse heeft weer het balbezit op de eigen helft nu. De bal gaat naar voren. Daar staat Atsu. Heel veel beweging in zijn spel. Gaat voortdurend van de linker naar de rechterkant. Mag ook zwerven. Zo lijkt het wel over het hele veld van Peter Bos. Havenaar wordt nu aangespeeld. Er is geen controle bij de Japanner. En eens kijken of Groningen die bal dan kan binnenhouden. Maar dat mislukt. Bal gaat over de zijlijn. En dus mag Vitesse gaan ingooien. 2,5 minuten na rust. 1-0 is het dus geworden uit een corner. Doelpunt van Mike Havenaar. Tot nu toe nog niet zo productief bij Vitesse. Als centrumspits. Vorig seizoen natuurlijk in de schaduw van Boni. Nu wordt van hem verwacht dat hij doelpunten maakt. Had er nog maar twee in liggen. Maar na vandaag staat hij dus op drie. De corner van Vitesse gaat getrapt worden. Vanaf de rechterkant. Het is Atsu op het hoofd. Natuurlijk weer van Havena. Tenminste het zoeken naar hem. En dan ramt Groningen de bal weg. Vanaf de rechterkant via Adorian. De bal gaat opnieuw over de zijlijn. En dus een ingooi. Wederom voor Vitesse. Vitesse dat niet heeft gewisseld. Ook bij FC Groningen zie ik dezelfde namen staan. Als in de eerste helft. En laten we hopen op een ook leuke tweede helft. Waarin FC Groningen nog iets kan terugdoen. Vooralsnog dezelfde spelers op het veld. 1-0 voorsprong voor de thuis. Serena Williams tegen Nali. Is de tweede set spannender dan de eerste, Mark? Ja, de tweede set is oh ja. zeker spannender. Daar zag het aanvankelijk niet naar uit. Want het was Serena Williams die uh, niet makkelijk... maar wel uitliep naar een 3-0 voorsprong. Ze leek op weg naar de setwinst. Maar bij een stand van 3-1 leverde ook Serena Williams. Haar service in in deze tweede set. Nali kwam terug tot 3-2. En heeft zojuist ook de service game gehouden. En dat betekent dat het 3-3 is. Het is inderdaad spannender. Uh, niet... Beter. Ik bedoel, het niveau van Nali is wel ietsje naar beneden gegaan. Serena Williams wordt wel ietsje beter. Maar ja, Nali speelde in die eerste set zo ongelooflijk goed. Nou, dat niveau heeft ze in deze tweede set nog niet laten zien. Maar goed, vooralsnog is het voldoende om gelijke tred te houden met Serena Williams. Belangrijke game nu, de game die er nu aankomt. De zevende game, niet omdat het de zevende game is, maar omdat Serena Williams 3-0 voorstond. Nali zag terugkomen tot 3-3. Ja, en dan moet Serena Williams deze game natuurlijk houden. Anders verliest ze vier games op een rij. En dat zou te veel van het goede zijn. En ook voor het zelfvertrouwen van de Amerikaanse. Het eh, zijn dus zes games gespeeld in de tweede set. Het is 3-3. Eh, de eerste set gewonnen door Nali met 6-2. Langs de lijn. Wat is 1-0? De Cristiano Ronaldo. 5-3. wat een goal. Buitenlands voetbal. We beginnen in Italië. In de Serie A won koploper AS Roma met tien man in de slotfase bij Udinese. Het werd 1-0 met een assist van Kevin Strootman. Napoli won thuis met 2-0 van Torino en blijft tweede. Juventus Genoa werd 2-0. Juve houdt daarmee de derde plaats vast. Gisteravond versloeg Inter Verona met 4-2. Andere uitslagen van vanmiddag in Italië. AC Milan verloor in de allerlaatste seconde van de blessuretijd... met 3-2 van Parma. chievo Fiorentina met 1-2. Bologna won van Livorno met 1-0. En Catania tegen Sassuolo bleef 0-0. Vanavond nog Lazio tegen Cagliari. In de Premier League, Engeland, worden op dit moment drie wedstrijden gespeeld. Manchester City is op bezoek bij Chelsea. Chelsea staat met 1-0 voor. Dan staat het bij Tottenham, Hull en Swansea City, West Ham nog 0-0. Eerder vanmiddag versloeg Sunderland Newcastle United met 2-1. Koploper Arsenal won gisteravond bij Crystal Palace met 2-0. Liverpool versloeg West Bromwich met 4-1. Suarez speelde een hoofdrol. Hij maakte een hat-trick. De verrassing van de Premier League, Southampton, won met 2-0 van Fulham. Southampton staat voorlopig derde. Manchester United Stoke City werd 3-2. Van Persie maakte het eerste doelpunt voor Manchester. Everton was te sterk voor Aston Villa, 2-0... Norwich. Cardiff bleef zonder doelpunten. In De Duitse Bundesliga versloeg gisteravond Bayern München... Hertha BSC van de Nederlandse trainer Jos Luukaij met 3-2. Bayern blijft daardoor aan kop in Duitsland... gevolgd door Dortmund, dat met 3-1 won van Schalke. HSV, de club van Bert van Marwijk en de afval van de Vaart... speelde zojuist tegen Freiburg en HSV won met 3-0. Van de Vaart maakte de derde. Zojuist is begonnen münchen Gladbach tegen Eindracht-Frankfurt. Andere uitslagen van gisteravond. Wolfsburg werden Bremen 3-0, Hannover verloren. Door van Hoffenheim met 4-1 en kreeg bovendien twee rode kaarten. Leverkusen-Aoudsburg werd 2-1. Mainz tegen Braunschweig 2-0. En vrijdag werd al gespeeld Stuttgart tegen Nuremberg van Gert-Jan Verbeek. En die pakte zijn eerste puntje. Het werd 1-1. Barcelona won gisteravond in de Spaanse Div Primera Division van Real Madrid. El Clasico stelde kwalitatief teleur en eindigde in 2-1. Barcelona blijft aan kop, gevolgd door Atletico dat vanavond Betis op bezoek krijgt. Real Madrid moet het doen met de derde plaats in de competitie. Vanmiddag won Sevilla van Osasuna met 2-1. En om vijf uur is begonnen Villarreal Valencia en het staat daar 2-0. En drie wedstrijden op het programma in de Belgische competitie. Club Brugge tegen Genk werd 0-2. Het wordt spannend voor John van der Brom... want straks speelt hij met Anderlecht thuis tegen Luik. En een overwinning is van levensbelang voor John van der Brom. Van voetbal weer terug naar schaatsen. Thijsje Oenema werd vanmiddag tiende op de 1000 meter op de NK-afstanden. prestatie die niet bij haar past. Maar die tiende plek heeft wel een reden. De afgelopen weken waren niet de makkelijkste in het leven van Oenema. In een open, openhartig gesprek met Bert Maldering vertelt ze wat er aan de hand is. Uh, vier weken geleden heb ik... Nou, vijf weken geleden heb ik een moedersplek weg laten halen op mijn pols. En vier weken geleden kreeg ik het uh, nieuws dat het een uh, kwaadaardig uh, iets was. Een melanoom. En dan uh, schrik je heel erg... En uh, nou ja, dan ga je van het ergste uit en alles. Gelukkig kreeg ik de dag daarna te horen van de dermatoloog dat hij wel dun was. Zodat ze hem uh, wel goed konden behandelen. En dat ik hem uh, met, een, uh, uh, met een andere operatie om de rest van de huid eromheen weg te halen. Dat dan hopelijk alles weg was. En twee weken geleden kreeg ik uh, het mooiste nieuws wat ik ooit kon krijgen. En dat het gewoon allemaal uh, helemaal goed was. En dat was denk ik ook de reden dat je de afgelopen week in een brace reed bijvoorbeeld hè? Want tot dinsdag hebben we hier met een brace zien rijden. Was dat bijvoorbeeld om de wond dicht te houden? Ja, ik heb een, uh, omdat alle huid weg moest worden gehaald, Heb ik 12 hechtingen op het bos. En die wond mocht absoluut niet open gaan. En uh, ja, dat... Uh, dus ik moest met een brace rijden. Ja, dan gaat de training allemaal wat minder en... Uh, ja, ik heb proberen zo goed mogelijk allemaal mijn dingen te doen en... Uh, er niet over na te denken en ik heb ook aan de mensen het niet verteld. Ik heb het vanochtend pas aan mijn ploeggenoot verteld. Omdat ik, uh, nou ja, nu schiet ik ook weer helemaal vol. Omdat, ja, het is best heftig om te horen dat je gewoon iets in je, iets in je lichaam hebt wat gewoon fout is en dat het zomaar iets in je lichaam kan gaan groeien zonder dat, ja, je denkt dat je gezond bent, je spot je eet hartstikke gezond en toch krijg je in één keer te horen van ja, sorry, je hebt... Een kwaadaardig iets op je hand. En je hebt gewoon een zeer agressieve vorm van huidkanker. En dan denk je, Jezus, het overkomt mij. En ik vind het heel moeilijk om erover te vertellen. En, en ik ben een heel oprecht meisje. En ik vond het verschrikkelijk lastig om, om niet de waarheid te kunnen vertellen. Maar dat kon niet. En anders had ik hier helemaal niet. Uh, nou, ja, dan had ik niet, helemaal niet hard kunnen schaatsen. En ik wou me gisteren plaats voor die Wildcaps 500. Want dan vind ik dat ik thuis hoor. En dat ging maar net goed. Ik reed, werd wel derde alleen. Uh, ja, ik reed nog dus al, was ik er heel blij mee. Want dat dacht ik vier weken geleden dacht ik, het is klaar. Ik hoef niet meer te schaatsen de rest van het seizoen. Alleen, dus ik was er heel blij mee. En dan ben ik blij dat ik hier 1.16 rijd. En dan denk ik van ja, dat heb ik toch nog weer gedaan de afgelopen vier weken, wat een enorme lastige tijd voor mij was. Nog even op het plekje op je huid, dat is dan weggehaald. Dat is weggehaald, toch? Ja, het, is, nou, het was dus door de huisarts weggehaald, want ze dachten dat het allemaal wel meeviel. Totdat de huisarts mij een week later vertelde, sorry, het, is, uh, ja, het was een melanoom, het is kwaadaardig En daardoor hebben ze nu de rest er ook omheen alles weggehaald. En, maar gelukkig hoef ik niet uh, andere uh, gekke bestralingen of wat dan ook. Want het was, gelukkig uh, was ik er heel de tijd bij. Dus mensen gaan, alsjeblieft, als je moedervlekken hebt naar de huisarts. Want je kan hem maar beter genoeg bij. Want als ik misschien een, paar, een maand later was geweest, was hij dikker geweest. en uh, had ik hier niet hoeven schaatsen. Die kant wilde ik met mijn vraag op. Je gaat nu schoon richting Amerika. Ik kan met een uh, redelijk gerust hart gewoon uh, naar Amerika toe. En, uh, en dan uh, hopen dat het gewoon allemaal goed weg blijft. En ik ben gewoon goed onder controle. Dus dat moet goed komen. Het verhaal was dat van Thijsje Oenema. Vitesse op rampkoers. Richard van der Maden. Ja, zeker. Tien minuten zijn we onderweg in de tweede helft. En Vitesse voetbalt nog steeds beter dan FC Groningen. Heeft ook in de tweede helft alweer wat kansen gehad. En Hugo, hij is er ingekomen bij FC Groningen. Gelukkig. Zojuist Sivkovic, ja. 17 jaar net geworden, al drie keer gescoord als invaller. En hij geldt als het grote talent van FC Groningen. Afkomstig uit de eigen opleiding. En laten we hopen dat met hem in de ploeg voor Adorian de Hongaar die onzichtbaar was. Dat het spel van FC Groningen wat beter geworden. Want tot nu toe komt het leuke voetbal. Het sensationele spel ook bij zelf. Het komt van Vitesse. Het is frivol. Het is aanvallend. Het aanvallende voetbal loont toch eigenlijk wel dit seizoen onder leiding van Peter Bos Vitesse. Dit seizoen heel anders dan vorig seizoen toen Vitesse met Fred Rutte als coach vooral... Ja, wat was het? Reactievoetbal speelde hè, op de counter vaak. En nu is het... Uh... Vaak op de helft van de tegenstander. Dominant en uh, heel veel kansen uh, creëert Vitesse ook iedere keer weer in een uh, wedstrijd. Uh, 1-0 dus. 56,5 minuten op de klok. En Veldhuizen heeft de bal. Paast naar de rechterkant. Daar staat uh, Kasia. Kasia dan weer terug naar Veldhuizen. En FC Groningen. Dat staat met 5, 6 spelers nu op de helft van uh, Vitesse. Maar doet vooralsnog niet al te veel. Weer is het Kasia. Die wordt ingespeeld. Dan gaat het opnieuw terug naar uh, Veldhuizen. En Veldhuizen paast de bal dan naar de linkerkant. Waar inderdaad wat meer ruimte ligt. Daar staat dan Mori. De Israëliër vandaag in de basis dus wandelt dan de middenlijn over. Maar opbouwend is hij toch een stuk minder dan Van der Heijden. Dat valt wel op. Loopt nu ook tegen een gele kaart op... omdat hij de bal te ver voor zich uitspeelde. Het gebeurt allemaal na bijna een kwartier in de tweede helft. En Vitesse staat dus nog altijd op voorsprong... en is nog steeds virtueel de koploper in de eredivisie. Ja, ja. 1-0. Sven Kramer snelde zojuist op de 10 kilometer... naar de Nederlandse titel in de prachtige tijd van 12 minuten... En 46 seconden. Bedmaaldering praat nu met hem. Ja, klus geklaard. Zo ziet het er een beetje uit. Ja, ik ben er uh, wel meer, mee, uh, meer, meer blij mee dan je het zo zegt. Hoezo? Nou, ja, het is natuurlijk wel een mijlpeil uh, voor mij. Uh. Ik heb zoveel energie gestoken in die, in die 10 kilometer. En uh, ja, ik had de afgelopen jaren gewoon te weinig uren kunnen maken. En uh, ja, nu, uh, nu lukt het eindelijk. Waar zit de voldoening in? Zit het in de tijd die je rijdt? De tweede tijd ooit... Ja, het zit, hem, het zit hem eigenlijk het meeste in de tijd. Of zit het, wou ik vragen, in het verslaan van Bergsma? Nee, nee, nee, het zit, het zit hem echt in. De tijd. Natuurlijk is het mooi als je, als je, als je Bergsma verslaat, maar uiteindelijk uh, gaat het om de tijd. Vooraf uh, ja, zoomde hier een beetje 1245 rond. Was dat het doel? Uh, nee, dat was niet in eerste instantie het doel. Maar voordat ik hier naar de baan ging, uh, kreeg ik al hele snelle tijden door, dus dan weet je dat het wel hard moet gaan. Is dat de bevestiging die je nodig hebt, uh, wat je net allemaal vertelt? Of is het ook gewoon, ja, ik bedoel, dit is een keer keihard willen, willen schaatsen? Ja, dat, is het, dat laatste is vooral natuurlijk het mooiste en daarvoor doe ik het. En, uh, bevestiging is leuk en aardig, maar uiteindelijk sporten om te winnen. en uh, Om gewoon een mooie wedstrijd te rijden. Ik denk dat we uh, gewoon uh, de eerste vijf hier uh, gewoon super goede tijd neerzetten. En dat we gewoon een hele mooie tien kilometer laten zien. En dat is ook belangrijk voor de sport. Waar zit voor jou het, uh, ja, het mooiste van deze race in? Zit het in die versnelling een paar ronden voor het eind, na elf minuutjes? Nou, en, uh, dat is ook mooi, maar gewoon dat ik, dat ik uh, weer zo makkelijk naar het einde toe kan rijden... en dat ik zo versnelling kan plaatsen, dat geeft mij wel een goed gevoel, ja. Is dat ook iets wat je gewoon kunt volhouden vanaf nu? Ik bedoel, want je hebt steeds gezegd van goede zomer gehad en allemaal van dat soort dingen. Kun je deze vorm gewoon meenemen tot, ja, tot Sochi? Nou uh, ja, het is de bedoeling om, uh, om nu nog een paar weekenden dit vast te houden... Dan weer te gaan trainen en dan weer te voorbereiden op de spelen. Dat was Sven Kramer. Nog altijd bezig, twee vrouwen in Istanbul die tennissen tegen elkaar. Nali en Serena Williams, Mark Brasser. Setpoint voor uh, Serena Williams bij een stand van uh, 5-3 in de, de tweede set. Een cruciaal moment net misschien wel in deze tweede set. Het was dertig uh, gelijk. Er werd een rally gespeeld en Nali sloeg een winner langs de lijn. Tenminste, dat dacht ze dat ze een winner sloeg. Uh, werd ingegeven, maar zei Serena Williams... ik wil het Hawkeye-systeem gebruiken. Ik wil dat punt wel eens even terugzien. De bal was uit en daarmee werd het dus geen breakpoint voor Nali... maar het setpoint voor Serena Williams. Nou, nu het punt later is inmiddels ook al gespeeld. En we zien nu dat uh, de bal de voorrend van uh, Nali, die ze net sloeg bovenop de lijn was Die Serena Williams kon hem niet meer retourneren. Dat betekent dat het punt naar Nali gaat en dat het 40 gelijk is. Ja, ik had het net even over die zevende game bij stand van 3-3. Nou, die game die werd heel erg makkelijk gewonnen door Williams. Die kwam op 4-3, brak toen de service van Nali voor de tweede keer in deze partij. Nali heeft Serena Williams al drie keer gebroken en heeft nu ook een break nodig om, uh, om in deze set te blijven. En ze krijgt nu een uh, breakkans, uh, de Chinezen. Het is voordeel voor Nali op de service van Serena Williams. Ja, geen paniek natuurlijk bij Nali. Lee. Als ze weet dat ze een break achter staat. Ik zei het al, ze heeft de service van Serena Williams. heeft ze al drie keer gebroken in deze partij. Ze weet dus dat ze die service, die vaak zo ongenaakbaar is, zo goed is, die service games van de Amerikaanse. Ze weten dat ze die uh, kan breken. En dat zal er vertrouwen geven. Goed, Serena Williams heeft inmiddels het breakpoint weggewerkt. Tweede set dus nog altijd niet gespeeld. 5-3 en 40 gelijk. Eerste set gewonnen door Nali met 6-2. Goede paal, mooie goal. En er wordt hier ingeschoten op de paal. Komt er dan toch nog een schot en een intikker? Oh, oh, oh. De eredivisie. En goal. Oh, oh. Alle wedstrijden van dit weekend. Van een zeer verrassend weekend wederom. Roda JC, PSV eindigde in 2-1. PSV stond bij rust nog met 1-0 voor door een doelpunt van Matas. Vladiris maakte 1-1. Nehmet maakte 2-1. En Depay van PSV kreeg twee keer geel en dus rood. Een vervelende middag. Alles bij elkaar voor PSV. Het verloor niet alleen drie punten, maar ook nog doelman Titon. Hij moest minutenlang worden verzorgd en verliet uiteindelijk per ambulance het veld. Daarover Philip Cocu. Hij is hier wel tegen de paal gekomen met zijn heup en daarna met zijn hoofd op de stank terechtgekomen die onder op de goal zit. Ja, even buiten bewustzijn geweest. Dus uh, ja, daar zullen we goed naar moeten kijken. Wat de, wat de schade daar precies van is. PSV begon nog goed aan de wedstrijd. Kwam op voorsprong. Maar kwam volgens Cocu in de tweede helft in de problemen. Ja, een Roda die met het publiek erachter uh, steeds opportunistiger ging spelen. Hadden we bij ons een aantal spelers niet te scherp. Uh, zeker defensief niet. Uh, om, uh, om het gevaar weg te halen. En dat resulteerde eigenlijk in, uh, ja, in twee goals die... Ja, zoals wij hebben gezien, eigenlijk onnodig waren. Of die tegendoelpunten al nou onnodig waren of niet... het leverde Roda een heerlijke overwinning op. Trainer Ruud Brood had niet op deze drie punten gerekend. Ja, met in het achterhoofd dat je ja, PSV normaal gesproken... gisteren verlies uh, Twente en Ajax punten... dan weet je dat een topploeg misschien uh, voor de eerste plaats gaat. Nou, voor ons is het belangrijk dat we winnen. Hè, dat we ook naar boven kunnen kijken... Ja, en het is heerlijk als je van, uh, van PSV wint. En door deze nederlaag laat PSV de mogelijkheid liggen dus om koploper te worden. Aanvoerder Stijn Schaars had die eerste plek heel graag gepakt. Dat probeer je elke week. En je wil je elke week je, je, je zo goed mogelijk voorbereiden om, om uh, wedstrijden te winnen en te domineren. En goed voetbal en, en, en ja, vooral de punten te halen. En, uh... Ja, als dat dan uh, niet lukt, dan, uh, dan bal je. Want bij, bij Groningen heb je denk ik ook uh, twaalf kansen gecreëerd en geen goal gemaakt. En vandaag eigenlijk de eerste beste goede kans was dan een goal, maar je weet niet meer niet te winnen. Bij PSV was Adam Maher verbannen naar de bank. Hij uitte zijn teleurstelling daarover via Twitter. Hij verzond een zogenaamde retweet van een bericht waarin ploeggenoot Ola Toivonen een eikel wordt genoemd. Trainer Philippe Cocu vindt dat niet kunnen.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 Feyenoord, Heracles, Rust 1-1, eindstand 1-2. 0-1, Nelom, eigen doelpunt. 1-1, Boetius, 1-2, Rosheuvel. Scheinzegger Blom gaf rood aan pellen. Na PSV laat ook Feyenoord de kans op de koppositie liggen. De Rotterdammers begonnen nog wel sterk aan de wedstrijd... maar speelden volgens trainer Ronald Koeman in de tweede helft... Met, meer met het hart dan met het verstand. En dan zie je dat, uh, ja, dat niet alleen uh, de wil... want alle uitslagen uh, spraken in ons voordeel... Maar ik heb ook gezegd dat je het eerst zelf moet doen. En blijkbaar kunnen we dan op dat moment daar niet goed mee omgaan. Maar ik, ik wijd dat met name aan de eerste 20 minuten. Want dan moet je twee calls maken en dan weer je in de wedstrijd zonder problemen. In slotfase kreeg Graziano Pelle een rode kaart na een kopstoot. En dat was niet het eerste incident deze week. Want de Italiaan liep ook al boos weg bij de training. Hij lijkt op dit moment niet echt een goede leidersrol te vervullen. Ronald Koeman daarover. We praten over een aantal weken waarin hij dat wel deed. En toen vond ik dat het, uh, dat het heel goed was voor het team. Maar er zijn nu twee momenten geweest waarin ik vind dat, uh, dat het de verkeerde kant uit gaat. En uh, dat is irritatie. En dit is ook irritatie. En, en het beter geïrriteerd kunnen zijn over zijn matige spel vandaag. Herakles wint voor het eerst in de geschiedenis in de Kuip. Dat neemt niet weg dat de ploeg dit seizoen wisselvallig presteert. En dat terwijl trainer Jan de Jonge op de training juist goede dingen ziet. Alleen het komt er niet echt allemaal uit. En vandaag weer wel. Je krijgt wat meer ruimte uiteraard. Hè. Als je niet thuis speelt. En dan kun je maar weer zien hoe moeilijk het dan voor de thuis speelende ploeg wordt. Wij hebben het vorige week gehad. En, en nu had Feyenoord dat. Maar goed, wij hebben natuurlijk, we zijn natuurlijk geen Feyenoord. En dus is dit wel een... Een, echt een prachtige overwinning zeg, ongelooflijk. En Pek Zwolle, AZ werd 0-2 ook Zwolle verzuimd koploper te worden. Ruststand was 0-1. Broersen maakten hun eigen doelpunt en viergever de tweede voor AZ. AZ had deze week nog een Europese wedstrijd en een zware reis naar Kazachstan. En vandaag op papier dus een lastige uitwedstrijd bij Pek. Maar toch pakte de ploeg van Dick Advocaat verrassend makkelijk drie punten. Ja, verrassend, want uh, ze zijn geloof ik thuis nog ongeslagen. En. Uh... Zij konden kon een slag slaan op ons met vijf punten voorsprong of wij kwamen bij. Dus in de uitwedstrijd winnen dat zie je sowieso is vandaag de dag heel belangrijk. En door die belangrijke uitoverwinning is AZ nu gedeeld koploper. Maar dat zegt aanvoerder Maarten Martens nog erg weinig. Voor ons is het belangrijk om, uh, om na zo'n uitwedstrijd op donderdag is, uh, ja, een resultaat te halen. En uh, ja, wat dat dan uh, nu na wat is het, 11, 12 rondes uh, betekent uh, in de stand, dat zegt mij uh, eigenlijk helemaal niks. Uh, want uh, het zat allemaal zo dicht op elkaar. Dus. Bij Zwolle ontbraken veel spelers vanwege blessures. Volgens de trainer Ron Jans leverde dat voor Vooral problemen op toen zijn ploeg op achterstand kwam. Ja, dan kon je zien dat wij toch vandaag op te veel posities, zeker voorin, tekortschoten om, om potten te breken. En ja, we worden uit weer een standaard situatie 0-2. Nou, we hebben nog geforceerd met, met wissels en achter 1 op 1 gaan spelen. Maar de kans was eerder groter dat het 0-3 zou worden dan 1-2. De wedstrijden van gisteren, ADO Den Haag FC Twente 3-2, Ajax RKC 0-0, NAC Go Ahead Eagles 5-0. Cambuur Leeuwarden FC Utrecht 3-1. En vrijdag gespeeld NEC Heerenveen 2-1. Dat levert deze voorlopige stand op in de eredivisie. Twente, Ajax en AZ hebben allemaal 19 uit 11. Twente is op basis van het beste doelsaldo de koploper. Dan PSV en Vollen met allebei 18 uit 11. Eén puntje dus maar onder die top 3. En dan Vitesse, Groningen en Feyenoord met 17 punten. Maar Feyenoord deed dat uit wedstrijden En Vitesse en Groningen uit 10, want die zijn nu nog bezig. Mocht het zo blijven als het daar nu is... dan is Vitesse na dit weekend de nieuwe koploper met 20 punten. Eentje meer dan FC Twente. Daaronder ook goede zaken gedaan door Roda. Het heeft nu 16 punten. Heerenveen en NAC staan op 15 en Heracles op 14. En dan zitten we alweer in de onderste regionen met 13 punten... Voor goet 12 voor Cambuur en Utrecht en het wordt echt problematisch voor ADO met 10 punten NEC met 8 en RKC met 6. Het loopt tegen 6 we gaan niet halen hè Mark of toch bij de tennis? Nee, Henry, dat gaan, we, dat gaan we zeker niet halen. Want de tweede set is zojuist gespeeld. En die tweede set is gewonnen met 6-3 door Serena Williams. En dat betekent dat het seizoen van de vrouwen... Het tennisseizoen bij de vrouwen nog een, een set gaat duren. Dan zit het seizoen er echt op. Er komt dus een derde set in deze finale van dit eindejaarstoernooi... tussen Serena Williams en uh, Nali. Serena Williams, winnares van dit toernooi in 2001, 2009 en 2012. De titelverdedigste dus is in de tweede set is beter gaan spelen. En misschien wel daardoor werd het spel van... Nali wat onzeker. Er ging iets meer foutjes maken. Maar ja, ze speelde ook een foutloze eerste set. Dus dat kon niveau kon ze ook bijna niet volhouden. En we gaan zien hoe het in de derde set gaat. Zes tweede eerste voor Nali. Tweede de 6-3 voor Serena Williams. Een derde set gaat de beslissing brengen. In Studio Sport op Nederland 1 ziet u zometeen de afloop van die tenniswedstrijd. En op Radio 1 blijven we natuurlijk het voetbal gewoon volgen. Die ook zo belangrijke wedstrijd tussen Vitesse en Groningen. Richard. En het blijft natuurlijk spannend met de 1-0 voorsprong voor Vitesse. Groningen is zojuist heel dicht bij de gelijkmaak. Met een schot van Sherry dat op de paal belandde. En kort daarvoor een heerlijke vrije trap van Piazzon. Ook op de lat. De bal ging omhoog en daarna nogmaals op de lat. En zo gebeurt er dus in deze wedstrijd toch wel weer van alles hoor. Is Vitesse net als in de eerste helft duidelijk de betere ploeg? Krijgt het veel kansen tegenover Groningen? Eigenlijk niet één uitgespeelde mogelijkheid. Ja, zojuist was er dan dat schot vanaf een meter of 18 van Sherry. Maar dat was de eerste keer dat Groningen in de buurt kwam. 1-0 is het nog altijd. En Vitesse lijkt de koppositie in de eredivisie na vanmiddag te gaan pakken. Met de nadruk op lijkt. Zo meteen het vervolg... Op Onder meer in het nieuws zometeen vanaf 6 uur met Mark Visser. Ja, aan het einde van de uitzending reiken we dan de Theo Komen trofee uit. Maar we hadden nog wat vandaag. Moeten we dat allemaal bundelen tot één grote virtuele ja, trofee? Dat dus vind de ik twitteraars goed. deden vandaag mee voor de nieuwe naam van de eredivisie. De, de commentatoren, en die Houtkamp noemen het de top met een B-klasse. En Ronald van der Geer, de surprise-I-competitie. Gaan onze luisteraars daarover heen? Ja, uh, die gaan daar overheen. Uh, want uh, wij zijn heel dankbaar. En uh, dat het publiek zo ruimschoot heeft ingestuurd. Nou, Ongelooflijk, hè? Ik noem er eens een paar. Uh, nou, die hebben we al genoemd. Maar ik heb een top 5 gemaakt. Wil je die weten? Kom maar op. Goed. Uh, Ene Theo Maase uit Brabant eindigt op de vijfde plaats met de Josty League. Dan vier de Vlieger, de PTT Tenencompetitie. <lacht> uh, Kees Hogendijk, de Kut met Perendivisie. <lacht> Uh, de nauw competitie uh, <laughs> eindigt met hem uh, gelijk. Frachtig. De Zeredivisie. En de en nummer 1. De Klerendivisie. <laughs> Dylan Soen en Corine Duursma van harte. Langs de lijn is terug vanavond om 10 uur. Nog een fijne zondag. of building a better Liberia for all Liberians. Nobelprijswinnares president Ellen Johnson Sirleaf... bestuurt haar Liberia met straffe hand. Let us love our country. This is progress. Zij wil Nederlandse bedrijven overhalen om in het grondstofrijke Liberia te investeren. Maar de Iron Lady van Liberia maakt zich schuldig aan vriendjespolitiek... en laat de alomverspreide corruptie ongemoeid. Er is geen ontwikkeling, veel corruptie. Moeten Nederlandse bedrijven wel met Liberia in zee gaan? Straks om 7 uur bij het bureau Buitenland. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Bijvoorbeeld als het gaat over internationaal betalen en betaald worden. Ontdek wat nu nodig is voor grenzeloos ondernemen op abnammro.nl/internationaal. ABN Amro. De bank nu. E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan? Vanavond in de TV-show. We beginnen meteen met André van Duin. Hoe maakt hij zijn animal crackers? Dat is ernstig lachen. Twaalf televisiepresentatoren lieten zich op een onvoordeligst fotograferen. Hoezo dat?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 Dit is Radio 1.